Dit is de Goldse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. De Goldse Kringen staat onder redactie van Els van Kemenade, Lucie Roodboorn, Leonard Joosten, Bernard Robbe en Ben Lone. De techniek is in handen van Stefan Eikenaar. En we hebben vier gasten, namelijk... Monique en Theo van Amelsvoort. Met hen gaan we praten over de minicamping, het paradeske aan de Poppelseweg. En Corné de Rooij, CDA-raadslid. Hij gaat over ruimte. Wim de Jong gaat over het landschap, Brabants landschap. Met hen gaan we praten over het Schelpenpad. We dachten, nou, dat, uh, dat zal er zo liggen, maar dat uh, ziet er toch niet zo naar uit. Zo gauw we over geld gepraat gaat worden. We gaan er dadelijk uitvoerig. Op in. Nou gaan we eerst het rondje, het traditionele rondje doen. Wat was er in het nieuws? Verder dan onze onderwerpen die we geselecteerd hebben. Els. Nou wat ik leuk vond is te lezen dat eh, de Harmonie een verrassingsconcert geeft, ik meen 1 oktober. Dus dat is leuk voor iedereen die daarheen wil en die een kaartje kan krijgen. Want dat moet je natuurlijk nog maar zien te bemachtigen, hè, want het is altijd vol bij de Harmonie. En wat ik heel leuk vond om te lezen is... Ik kan niet Goorles praten, dus ik zal het ook niet proberen. Maar Goorles gonst langs de lei. En dat... Uh, ja, dat wordt een enorm programma. Een educatief programma voor jong en oud. En dat doen allerlei uh, verenigingen. Gaan dat uh, organiseren. Ik moest wel even... Ik denk, hè? De golfse Revue gaat die gonzen langs de lei. En de biodiversiteit, dat snap je. Vaclumen, de toneelvereniging, Stichting Steengoed. Die organiseren dat. Die organiseren hè? dat. En die gaan allemaal een, die gaan een programma maken. Ja. Waardoor de schoolkinderen zo'n hele wandeling op woensdagmorgen. Dus het gaat gebeuren onder schooltijd. Maar het gebeurt ook nog een keer op een zondag. Gaan ze langs de lei lopen. En wat natuurlijk wel heel leuk is, dat je daar... Niet alleen het water hebt en de begroeien, maar natuurlijk ook de fabrieken van Pui en uh, Broek Dus ze nemen alles mee in, uh, in die wandeling om dat allemaal uit te leggen en te doen. En dat vond ik wel een heel leuk initiatief. Ja. En dan gaan ze ook nog eens een keer iets vertellen over de Goorse Revue, hoe je daar... Uh, <laughs> Je misschien kan aanmelden, of misschien moet je een leuk nootje zingen langs de lijn. Hè. Dat is ook leuk, de paarden op de laan in. Ik weet het niet, maar ik vond het wel een ambitieuze programma. Ik vond het ook heel leuk om te lezen dat dat uh, ja, toch allemaal er weer in zit en dat iedereen daar toch veel mensen weer aan meewerkt. Ja. Nieuw initiatief. Ja, dus dat waren mijn twee nieuwtjes. Dat heb jij gehaald uit de uitstraling. Ja. Je vergeet te melden dat jij zelf ook in de uitstraling staat. Nee, dat hoef ik niet te melden zal ik Dat is toch melden. geen nieuwtje. Dat uh, <laughs> zal ik dan melden. Dat is geen nieuwtje. <laughs> het blad krijgt nou, meteen gemeld, meer uitstraling. Ja. Goed. Um, eens kijken, mijn nieuwtjes... Ik weet niet of het uh, gepubliceerd is, misschien dat het aanstaande woensdag in Goordels Belang komt, maar Ed Brok neemt afscheid vrijdagmiddag uh, in uh, De Zeven zonde met een uh, receptie die hem wordt aangeboden door het Goordels Belang. Die Ed Brok, hoofdredacteur, wel bekend natuurlijk, 30 jaar lang uh, is hij het gezicht ja. geweest van, van Goordels Belang. De ja. laatste jaren was het een beetje minder, maar nu neemt hij officieel uh, afscheid. Zo, zo, zo. Dat was een hele klap, zeg. Ja. ja. Ben niet anders gewend dan te, stukken te lezen... waaronder staat netjes E, B. He? Ja. ja. Dus kijken verder. Wat was er meer? Niet zo heel veel nieuws, dacht ik zo. Wel eh, dat er geprobeerd wordt om wat schotsen te brengen in dat hoekje... dat niet ingevuld is. Het sluitstuk van, van het centrumplan Kalverstraat-Tilburgseweg. Uh, de wortel die wordt voorgehouden is... Uh, Leijakkers, je hoeft geen garage te bouwen. Is niet, Corne? Inderdaad, ik heb het ook uh, gelezen. Um, het zou wel goed zijn als dat plan vlot getrokken wordt. Want het is natuurlijk wel jammer dat die hoek daar al een aantal jaren leeg uh, ligt. Er is uh, toen in die tijd ook een mooie uh, horeca afgebroken. Wat ik eigenlijk wel jammer vond. En, en zeker nu ik zie dat er niks uh, gebeurt, ja, mm -hmm. vind ik het uh, nog meer zonde. En uh, ja, het zou inderdaad vlot getrokken moeten worden. Ja. En die uh, ruimte die is er wel in de bestaande garage. Denk ik wel. De bestaande garage, wat ik ervan hoor, ik maak er zelf niet zo vaak gebruik van, maar is dat er toch een behoorlijke ja, leegstand is, als je het zo mag noemen in die garage. Dat er toch uh, meer als voldoende vrije plekken zijn en uh, ik denk dat dit een goede oplossing zou kunnen zijn. Ja. Ja. Ja. Is er al iets bekend over vleijakkers uh, nu wel zal uh, nee, doorbijten? Nee. Uh, daar heb ik nog geen informatie uh, van gezien of gekregen, dus uh, ook ik ben benieuwd hoe uh, hier uh, hierop zal reageren en of dit voor hun een voldoende aanleiding kan zijn om toch uh, weer opnieuw te kijken of ze het plan uh, vlot kunnen trekken. Juist, juist. Maar um, ja, geen garage, dat zal toch ook wel lastig zijn voor veel mensen? Nou ja, als het daarnaast, uh, of ze krijgen misschien capaciteit. beetje huur. In de parkeergarage. Ja. ja, volgens mij was dat juist de, bedoeling dat, dat, was de uh, bedoeling. dat ze inderdaad een plekje krijgen in de bestaande parkeergarage en ja, dat, ze die dan, dat die dan beter benut wordt en op die manier toch twee vliegen in één nou, klap te vangen. Als je het weet, gaan we allemaal daar nog in een flat wonen. Um, <lacht> jullie doen ook mee met het rondje, wat was Wim de Jong? Lees jij Golens Nieuws? Ja, ik lees het Gols Belang wel. Hoewel wij meestal vrijdag of zaterdags pas krijgen via de Post. Mm -hmm. Als je iets verder achteraf zit, is het wel moeilijker bereikbaar. En dit noem je de uitstraling? De uitstraling. Dat krijg je alleen in golen dan? Of nou, het wordt uitgegeven in Oorschot. Dat kun je zien in het colofon. Ik heb het idee dat het in allerlei dopen verschijnt, maar dan telkens met een wat andere inhoud. Dit is nogal op golen toegespitst. Dat komt er heel niet veel. wel. Ja, wel, ik krijg het wel. Bij ons komt het wel. Het belang komt bij ons ook uh, mooi op woensdagavond. Dus waarschijnlijk heeft het dan toch te maken weer ja, met jouw locatie. We de, jij toch, ja, uh, is het net iets te ver net op, iets te ver rechteraf. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Net iets verder als ik. Maar als je komt, dan uh, lees ik hem meestal. wel we even door. Ja. Ja. Ja. Ja. Nog iets opgevallen, waarvan wat, wat, wat, wat je zegt. hé, hey, kijk of vind je alles uh, nee, er vrij is normaal niet... de laatste tijd? Nou, nee, er is me niet zo heel veel opgevallen. Ik heb wel meegekregen aan die discussie over de schelppad. Ja. Uh, ja. ik ik heb eerlijk gezegd de afgelopen weekend heb ik nog wel terug gehad. Ik heb hem niet gelezen. Nee, ik je weet trouwens niet, want nee, nee. Goed. Ik, be, hij hem ook wel eens ooit niet. Terwijl, ja. uh, dus dan mis ik ook wel eens weer. Ja. Goed, nee, ja, ik heb een paar dingen gelezen die me opvielen. Uh, ik las vandaag uh, de Rommelmarkt van het Milhul. Uh, die had. Uh, ja, goed opgebracht. Ruim 60.000 euro, was een nieuw record. Nou, ik vond dat mooi. Ik heb er vroeger zelf ook nog aan, aan meegewerkt aan, aan die rommelmarkt, toen ik uh, nog op school zat. En uh, ik vond het mooi om te lezen dat het nog steeds uh, leeft en, en dat het ook uh, ja, uh, zo ja. goed opgebracht heeft. Uh, men zoekt er elk jaar een, een goed doel voor uit, dus uh, hartstikke mooi. Ja. Nou, het was erg druk. Nou, het, het was duidelijk dat het een uh, topdag uh, was. Hè. Het was zo'n schitterend weer en, ja, en met een P dan. En uh, met een P, hè? <laughs> Je hebt de topdagen met een niet B. Te nee, nee, daar werd niet getopt. Nee, dat, dat, uh, dat ging als een terelier. zeer gezellig, het is hè. prachtige sfeer, altijd. Het en als je, je tegen het eind bent wat er dan nog staat dan denk je dus bijna de helft van wat er stond misschien iets. Ja. ik vind. ja nou dan allemaal ik oh, wel de ene kant is het wel jammer natuurlijk ja, kun je niet alles bewaren het is de schuur vol bij ons niet ja. maar toch ook nou, mooi dat zo'n commissaris van de koningin daar gewoon boeken staat te kopen, verkopen hè, in de boekenstand dat doet hij elk dat jaar en, en, uh, ja. Ja. Ja. ook nou die uh, zo'n mooie baan heeft blijft hij dat gewoon doen hè. Nou, dat zie je toch wel. Hè? Hele gezinnen van een familie waar de kleinkinderen nu zijn kleintjes die rondhupsen. De kinderen die er hebben gewerkt, de ouders die er ook hebben gewerkt. Ja. En ja, en daar zie je toch best veel. Omdat dat uh, wel beklijft in hmm. die zin dat hele gezinnen dat blijven doen. Goed, en dat is ook betreft. de kracht, denk ik, van zoiets. Want als je iedere keer een nieuw reservoir aan mensen open moet... Uh, ja, dan werkt het niet. Dan, dan gaat het niet, denk ik. hè. Ik heb een goede koop gemaakt. Ze stonden allemaal van die boekjes... en die zal ik eens kopen voor alle kinderen... die op de middelbare school zijn die ik ken. Er bij de boekstel een hele rij. Het heet Lijster, heten die boekjes. En dat zijn een beetje een makkelijke uitgaven van de klassie... Je knikt... Je kent Jij kent ze. Alle van de klassiekers, weet nou, je wel. Van Madame Bovary en God weet nou. wat allemaal. En de Stille Kracht. Nou had ik een hele rij... Ik geloof wel 10 voor 4 euro. Nou, ik denk die zal ik eens meeslepen. Die zal ik eens uitdelen aan mijn nichtjes en neefjes. Mijn kinderen die zijn die tijd lang te boven. Maar dat is leuk als je zoiets ziet staan. Nou, Ze zagen er allemaal nog heel aardig uit. Dus zo nu en dan kan je daar toch... Of zo nu en dan, heel vaak kan je er, kan je er toch wel leuke dingen op de kop stikken. Ja, je ziet iedereen daar weer terugkomen met, met, met, met, met, ja, met, met spullen bij zich. Hè? Iedereen die haalt daar weer wat eh, vandaan. Ja. Er stonden ook hele mooie rieten stoeltjes. Vier hele leuke. Maar ja, ik denk, nou wordt het winter. Waar moet ik ze laten als ze nou niet in de tuin komen zetten? Dus ik, en die waren maar één euro op ja, het eind. Ja, die prijzen. Die dus die ja. heb ik maar laat, toch maar moeten laten staan. Ja. Monique? Ja, ik had eigenlijk hetzelfde als Coné. Ik had het ook gelezen dat ze inderdaad ruim 4.000 euro meer omgezet hadden zeg maar als... Vorig jaar was het 56. Ja, nu zat het aan de 60, die nee. 60. Nee. Dus ik vond het heel erg mooi. Maar ook om, net als u zegt: van het zijn heel veel vrijwilligers die zich daarvoor inzetten. Dus het is niet zozeer alleen voor het goede doel, maar ook voor de vrijwilligers die dus ook weer gepromoot worden om volgend jaar zich ook weer in te zetten. Want als op een gegeven moment de winst terugzakt, dan zeggen de vrijwilligers ook, nou, ik heb het nu gezien, ik doe niet mee. Want dit is voor hun een extra ja, dat is streep wel een van ish. volgend ja. jaar weer. Dus ja. het werkt aan twee kanten, heel erg mooi. Ja. Ik heb het niet gezien, ik had andere bezigheden. Ik vind ik jammer, maar ik ga er zeker nog een keer naartoe. Volgend jaar ja. ben je de ja. eerste. Ja. <laughs> kan je, nou, je... leuke rietjes hmm. toegekopen nee, nee. die ik heb laten staan. Als je de eerste eerst wilt zijn, moet je vroeg aan de poort staan. Ik weet niet, in die tijd dat ik meedeed, dat inderdaad mensen om, om s morgens om 8 uur of 9 uur al aan de poort stonden en, en zo gauw eens die open gingen ja, dat ging dan oh, met almas uh, naar binnen. Ja. Ik heb ja. dan een keer heel rampzalig gehad dat ik niet in de gaten dat de zomer en de wintertijd. Was. Ja, ja, Ik ja, denk, wat ja, moet ik toch? Dan doen ze die deur niet een keer open? Stonden we toch ook? God door, die stond te vroeg. Ja, ja. Ik had geen zin meer om weer naar huis te tippelen, hoewel ik vlakbij bij me Theo, doe jij ook mee? Is er jou iets opgevallen in het nieuws? Mij is weinig opgevallen, maar omdat ik ook helemaal niet nieuws volg op het moment. Heb, oh nee, ja, te druk. Nog, nogal druk weer eens mee. De, met de camping? En, uh, ja, ja, in combinatie met de bedrijven wat ook gewoon door moet ja. gaan. Ja. Dus ik mis nogal wat van uh, de kranten en het nieuws op het moment. Ja. Maar hij gaat wandelen in de Himalaya. Oh. Heb ik net gehoord, dat vind ja, dat ik toch ook laat. wel nieuws. Dat is het allerlaatste nieuws. <laughs> dat één man uit ons midden de Himalaya gaat beklimmen. Is dat beklimmen of wandelen? Nee, ja, is wandelen. wandelen. Wandelend. Wandelend. Wandelend. Het is een trektocht, ja. Oh, ja. ja. Dat is toch geweldig? Jazeker, nou. Daar heb ik diep respect. Ja. Voor. Ik zie je daar als een soort retrait of zo? Nou, ja. <laughs> ik ben van nou. Het vrouw ik ja, maar. Ik heb wel zoiets van: ik wil inderdaad eventjes uh, tijd voor mezelf. En ik ben al jaren verplan en nu heb ik gezegd van nou, uh, ik ga het gewoon doen. Ja, het was of een paardenstaat, of een Harley, ja, of je een Ja, Ik moet iets. Uh, Tweede uh, vrouw of. Uh, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. ik dat zal niks zijn. Nee, maar. Uh, mooi. Nee, ik ga een maand. Uh, ik ben een maand weg. Tibet. Heerlijk. Uh, Nepal. Nepal wel. Ja. En rondom in uh, rond mannesloop. Zo. Ja. ja. Dus nou, toch een uh, heel mooi nieuwtje. Als je terug bent, uh, wil je dan een keer uh, terugkomen hier en vertellen? Nou, misschien is het wel iets. Ja, ja. ja, ja, ja dat is ja, misschien ja. wel heel leuk, hè? Ja. Goed, nou daar sluiten we het uh, mee rondje af. Nieuwtjes. En dan gaan we naar ons eerste onderwerp. Is, is er iets afgesproken vooraf, uh, nee, we wel, wat de volgorde is? Jullie hebben allemaal okay. wel wat tijd. Hebben jullie allemaal tijd tot acht uur? No. Ja. ja, okay. ja. Nou. En iedereen praat mee, hè? Als je ja, ja. wat te ja. vragen te zeggen of te gooien heeft. Zullen we met het schelpenpad beginnen? Uh, ja, het zag er uh, naar uit dat, dat iedereen mee eens, dat moeten we doen, kan niet veel kosten. Prachtig als je van Trilshoefke tot uh, de Nieuwkerkse Dijk de meest korte afstand was, geloof ik, het tracé, 1500 meter. Uh, ik zag het haast al liggen, ja. maar, nou, Inderdaad, wij, uh, wij van de CDA, wij zagen het ook al liggen, ik zag het eigenlijk al wat langer uh, liggen uh, bij u. We hadden dat plan bij het CDA al langer. Het leek ons mooi om toch uh, ja, die route min of meer uh, een semi-verharding aan te leggen dat uh, mensen een rondje kunnen maken met name mensen in een rolstoel en met een scootmobiel, dat die mensen ook van een mooie stukje natuur, want het is daar hartstikke mooi dat tussen Goorla en Riel die rechter ja. hij, uh, ik mag er zelf graag komen en uh, ja, uh, wij dachten van nou dit is uh, kat in het bakkie maar uh, mm -hmm. ja, de raad heeft toch uh, de discussie in de raad heeft dat toch uh, ja, anders, uh, anders besloten, dus uh, dat wil niet zeggen dat het er niet komt. Uh, het college heeft de opdracht nu gekregen om uh, te gaan onderzoeken of dat pad er daar kan komen. Uiteraard in overleg met de uh, Brabants landschap die de eigenaar is uh, van gronden. Uh, het college heeft ook de taak gekregen om te onderzoeken welke subsidiegelden uh, er liggen, welke subsidiepotjes er zijn, om uh, ook te kijken of het financieel haalbaar is. Uh, wat ons wat tegenviel is toch dat uh, andere partijen, of de meeste andere partijen toch wat uh, sceptisch stonden tegen kosten. En, en in die zin uh, nog niet bereid waren om daar meteen. Uh, een... Ja, te roepen. Ja, inderdaad. Uh, er is 50.000 euro, dat bedrag is genoemd. Hoe komen jullie daaraan? Nou, we hebben een, uh, een, een soort begroting laten maken omdat. Uh, we hebben als CDA een initiatiefvoorstel ingediend, dat gebeurt niet vaak in de gemeenteraad, zeker in Goorlouw niet. Dat betekent dat je als partij een voorstel doet, en dat leg je voor aan andere raadsleden, andere ja. raadsfracties. Je moet dat dan wel enigszins onderbouwd daar neerleggen. Als wij ja. het plantje neerleggen zonder een bedrag erbij te noemen, dan hmm. zou al heel snel gezegd worden van hey, CDA, jullie hebben wel een plannetje, maar wat gaat het kosten? Ja, en gelijk, ja, Daar kunnen wij niks tegen zeggen, want we weten niet wat het kost. Dus we hebben getracht om daar toch een kleine indicatie bij te krijgen. Uh, dat is ons ook wel uh, gelukt. Uh, alleen jammer was dat toch die 50.000 euro, dat het toch een beetje een eigen leven ging leiden. Want naar ons idee zou met subsidiegelden dat bedrag wat de gemeente zou bij moeten betalen veel en veel kleiner zijn. Misschien ook wel nul. En ja, wij vonden het toch jammer dat dan de discussie gelopen is zoals die nou gelopen is. En, uh, dat toch partijen toch een klein beetje de hakken in de zand hebben gezet. Maar even voor de uitleg van mij in ieder geval, maar misschien ook voor de luisteraar. Dan misschien kost het nul. Want wie, maar wie betaalt? Hoe maak je zo'n schelpenpad? En wie betaalt dat dan als je de subsidie niet nodig hebt? Als er geen subsidie is. Ja, dat zegt hij net. Als er geen subsidie is, dan ja, ja. worden en dan het is aan nul. Ze gaan onderzoeken waar nog financieringsmogelijkheden zitten. En dan wordt het misschien nul, zeg je. Voor de gemeente zou het dan nul worden als ja. externe. Oh, dan moet externe, het iemand anders doen, externe, betalen. Uh, ja. En hoe maak je zo'n schelpenpad? Oh, maar, wordt het echt schelpen? Van, ja, ja. ja, ja het, moet, het moet echt een schelpenpad worden, maar het is niet uh, een kwestie van een stukje schelp uitstrooien. Dan moet er volgens mij ook een soort uh, funderingzin onder. Nou, toe, met, wij werken meestal met uh, kleischelpen, het is dus een mengsel van uh, klei met schelpen. En dan, Zoals uh, knees zegt, vaak wordt er een uh, de, de mineraal of de humuslaag die wordt afgehaald, nou je zit op de, hei, op de meeste heidegebieden met de zandige ondergrond, dus net al een vrij stevig kunet zeg maar. Mm -hmm. Ooit, eh, als dat niet voldoende is, dan kun je al deels met brekerspuin, gecertificeerd brekerspuin al een deel opvangen Dat je een soort fundering gemaakt en dan leg je mm -hmm. daar een laag van die uh, kleischelpen op. Of stal of is wel een half verharding uh, goed toegankelijk is voor fietsers. En het materiaal we afvoert, wat jij dat vaak vaak in het terrein uh, verwerken Kwijf. of uh, op een akker ergens kwijt. We zitten wel mee. zit hier met de rechthei met de grafheuvels zijn Rijksmonumenten, archeologische monumenten. We moeten wel vaak ontheffing aanvragen bij het ministerie en die stelt dan vaak als eis dat er bijvoorbeeld worteldoek onder moet, dat er een duidelijke scheiding zit met materiaal, want je brengt in feite gebiedsvreemd materiaal in een natuurgebied, dat er dan een doek tussen rumus, moet om het... Humus, je hebt euh... het over humus, maar, maar euh, nou ja, ik, ik loop ook elke zaterdag daar over, over die rechthei. Um... Humus, het is toch hartstikke maar puur zand. Het is, het is toch... Ja, nou, wij hebben in het verleden is die route al een keer op kaart gezet. Uh, toen ook die pad aangelegd is langs de Nieuwkerkse dijk. Onlangs hebben jullie vernomen in de krant dat er tussen die vijf landgoederen een soort convenant getekend is. Dus de Hoeves, Nieuwkerk, Gorpenhoven, het landgoed Utrecht en Wellesend. En daar zitten wij dan ook nog mee tussen. En die willen gezamenlijk meer dingen doen op het gebied van recreatie, markt- eh, educatie en dergelijke. En daar willen we ook dus in, uh, dit onderdeel van laten zijn, het pad bijvoorbeeld ook richting Nieuwkerk gaat nog, richting uh, golpe de Rovertse oh, oh. Heide, oh. richting Utrecht, Veer dat, groter. Hun, dat ja. veel groter uh, getrokken wordt. Maar een van de belangrijkste dingen waar wij ook gezegd hebben is in ieder geval om contact te zoeken met uh, gehandicapten platformen of minder platforms, die hun eisen. En wij ook kenbaar kunnen maken als je met zo'n pad uh, aan de gang gaat. Ja, anders is het klaar. Waarom even op de humus geven? Te ja, die humus, ja. Uh, dus wij hebben die, die, die op de kaart gezet van nou, dat zou een mooie verbinding kunnen zijn. Maar zoals uh, jullie hadden hem voorgesteld, heb ik ook tegen Marije. Uh... Ja, we hebben een soort. Uh, ja, uh, we we uh, hebben uh, één route zeg maar, op, de, op de kaart gezet van nou, dat zou ons betreft een route kunnen zijn. Maar we hebben er ook heel duidelijk bij aangegeven nou. College gaan met Brabants Landschap en overleg, kijken of dat, dat de beste route is. Ik heb begrepen dat er minima, min of meer nog twee andere varianten mogelijk zijn. Nou, Wim, jij weet er nog veel beter als ik, want jij kent het gebied nog beter. Uh, ons maken er eens niet zoveel uit dat de pad, de linkse variant of de rechtse, daarvan. He, vanuit het hoefje het hoefke gezien. Uh, maar wij zouden het wel heel mooi vinden als wij daar een verbinding krijgen vanaf het hoefke naar uh, de nieuwkerkse dijk ja, ja. uh, maar, maar die zou dan niet in uh, ons opzicht niet te komen liggen op exact dezelfde pad af. Wij zouden nee. hem liever, je hebt daar een vrij brede zandpad, die ook vaak, uh, ja, Er zitten ook een ruitenroute op, mm -hmm. wij zouden hem liever iets van die pad af hebben, gewoon in de hei. Ja. Dus echt een nieuw pad? Dus echt een, een nieuw pad, evenwijdig aan die pad, en hoef maar een klein stuk te zijn, want je zit natuurlijk ook met uh, het beheer van de heide, met machines, je zit met, uh, als er brand is en dergelijke, een scheldpad gaat maken en als het uh, ja, erg nat is of zo, ja, dan gaat ze een pad tochke pad rijden. En je krijgt natuurlijk ook vaak heel veel uh, ruiters die zich netjes aan de regels houden, maar hoeveel ruiters die zich die interesseert een niet De auto toch... maakt een schelppad kapot, als een paard erover gaat dan, die, die, die, die, die trapt het kapot, ja. maar ook het is niet zo bezierig voor die minder vliegd als ze die, die, die hopen paden stroom moeten nee. liggen, bageren natuurlijk. Nee. nee, dat lijkt me ook niet leuk. Nou, er Sorry. Ja, er is natuurlijk nog een ander dingetje. Ik denk ook dat het beter is als het pad een beetje vrij ligt, want uh, als daar paden door die paardenroute gaan, uh, zeker in de zomer als het droog is, dan krijg je natuurlijk een stofwolk. En mensen die ja. daar met een rolstoel... Uh, uh, vlakken langsrijden hebben daar dan last van, dus ik denk als je daar een uh, ja, klein beetje een afstand aan houdt, dit alleen maar En dan ligt je ook mooier in het. En rijden, dan ja. moet je humus en moet je heide afgraven. En, en dan moet je dan... een stukje frezen en dan de organisch materiaal, ja. niet voldoende draagkracht, ja. moet dan even afvoeren. Ja. Die, die plassen die her en der op die paden liggen, is dat een probleem? de, de... Voor die minder vlieden route niet. Want nee, voor het pad. Voor als je een pad aanlegt, dan uh, wil je het waarschijnlijk ook wel uh, droog, een, een droog pad hebben. Dat het niet onderloopt met. Ja, maar dat is dus al vlug als je dat dus op de mineralenbodem afgraaft. en je brengt dan een laag ik noem maar iets van 8 centimeter brekerspijn. en dan een centimeter of 7. Uh, dan zit het al voldoende hoog. Dat nee, die pad droogleng heeft. Mm. En eerst moet je een beetje ton rond profiel. Mm -hmm. moet je af kan wateren. Ja. Maar we hebben op meer uh, plaatsen, bijvoorbeeld op de Andina's Rust in Dice. hebben we een minder vlieden pad. Nederlandse hei in uh, Nederlandse uh, bladel. Die werken goed eigenlijk. Dus jullie dus zijn, zijn dan geroutineerd in aanleggen van? Ja, we hebben wel meer van die paden. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, het pad tussen Hilvaar en Beek en Diezen ken ik ook. Voor mij wordt er vrij, uh, vrij goed gebruik van gemaakt. In ja, ja, daar het geluk, daar ligt het echt ook tussen twee vrij grote kernen in. hè deze, Tussen zijn ja. en Hilvaar en Beek. Mm. Dus er wordt heel veel gebruik van gemaakt. En niet alleen de minder vrienden, maar ook veel de fietsers natuurlijk. Mag ik eens vragen? Ja, Ik heb vragen. het helemaal niet gevolgd, want dit is pas iets voor de laatste tijd nieuws denk ik. Mijn vraag is eigenlijk toen ik het las van, is dit door jullie bedacht of is hier een verzoek vanuit Gool opgekomen door mensen zelf? Of heeft CDA of het Landschap dit bedacht? Nou, we hebben, het staat al een paar jaar erbij. op de kaart uh -huh. eigenlijk, uh, omdat het dus, uh, het kan ook een voordeel zijn, uh, sommige mensen zijn ook tegen natuurlijk, ja, er wordt veel te druk op de heiden in die stilte en dergelijke weg, maar je kunt zo'n pad ook gebruiken natuurlijk om een stukje zonering aan te brengen op zijn heide. Net als nu zoeken mensen overal nog een pad of waar ze wel of niet kunnen fietsen. Als je een mooie pad aanlegt, en ik heb hetzelfde ervaren als je op de Veluwe gaat fietsen, je fietst een mooie pad en je bent er overheen. En... Ja. Ja. Is ja, slecht, he? Je hebt verder in het gebied minder verstoring. Hmm. Uh, ja. denk, dus wij hebben er al een paar op de kaart staan en nu kwam het... Uh, uh, en dan toen dan kwamen jullie CDA. op het idee om dat weer eens een nieuw leven in te blazen? Nou, precies. En uh, nou, we hebben eerder ook aan dit uh, dit. Uh, Coalitie, met het aangaan van deze coalitie is er een soort regeerakkoord gemaakt en er is ook uh, toen, toen vastgesteld dat nou, willen in Gola en Riel toch wat meer gaan doen en extensieve recreatie. We willen toch kijken dat we oude verbindingen kunnen herstellen. En ons inziens paste dit heel mooi eigenlijk in, bij die doelstellingen die we toen geformuleerd hebben. Um, nou, echt het idee van het CDA? Nee, inderdaad. Brabants landschap liep al langer met het idee, maar er waren meerdere personen. Hans de Kort hebben wij een keer meegesproken, die kent uh, Wim ook. Uh, de heer Harts, die vroeger bij de gemeente werkt, heeft blijkbaar als ooit een fonds opgericht om ook ergens daar een ja. pad aan te leggen. En bestaat dat fonds nog? Weet ik niet. Er is in ieder geval een begin gemaakt. Ik denk dat het fonds nog bestaat. Dus we zouden nog eens moeten kijken in hoeverre daar, uh, dat, uh, dat fonds al, al enigszins gevuld is. Ja. Dus dat zou ook uh, een kleine bijdrage kunnen vormen of een startkapitaaltje uh, kunnen zijn. Ja. Ja. Maar wat gaan jullie nou doen om eventueel ergens anders subsidie te krijgen of geld te genereren of ligt het nou stil nog in een debat? Nee het ligt uh, niet stil, feitelijk ligt de taak nu bij het college. Dus uh, de raad heeft wel beslist dat uh, de college uh, aan de slag moet gaan hiermee. Dat ze inderdaad in overleg met Brabants Landschap uh, moeten kijken van wat is de beste route. En dat ze moeten gaan uh, zoeken naar uh, gelden. Dat ze inderdaad moeten gaan kijken hè, met name die Kempische landgoederen, of dat daar vanuit die hoek, subsidies provincie. Ja, er zijn op dit moment toch wel wat uh, potjes links en rechts die het mogelijk maken volgens mij om, uh, om zo'n pad gesubsidieerd ja. of deels gesubsidieerd aan te leggen. En, uh, en, en dan zal het college wellicht terugkomen naar de raad om te, vragen, om te kijken of aan te geven van nou, dit, uh, dit zijn onze bevindingen en dit zijn financiële mogelijkheden om geld uh, te creëren. En, en wellicht is er dan ook een bijdrage vanuit de gemeente Goorla nodig en dan moeten we kijken of we daartoe bereid zijn. Ja want je krijgt geen subsidie als de gemeente zelf niet een bijdrage doet. Ja. Daar ben ik niet helemaal zeker van, maar zo werkt het vaak wel. Uh, vaak is het uh, toch een uh, co-financiering, zeg maar. Dus dat de gemeente ook uh, daar dit zakje moet doen en dat uh, ja. gezamenlijk dan... Uh... Nou, hoeft niet altijd, want uh, in het streekhuis hadden in het verleden ook de projectenpot. En dat was dan tot een bepaald bedrag En daar hebben bijvoorbeeld een mindervlide pad op de Nederlandse Hei van aangelegd. Zonder dat de gemeente daarbij sprong? Ja. ja dus dat het kan wel. Um, en wat... Oh, ja, dit is een beetje een hypothetische vraag. Als het uh, 50.000 gulden zou euro zou kosten. Zou, zou je het dan uh, wel verantwoord vinden toch? Of, of zeg je nou dat zouden wij ook niet uh, willen? Nee, dat vinden wij verantwoord. Uh, 50.000 euro is natuurlijk een hele hoop geld, zeker in deze tijd. Maar uh, wij denken als je zo'n pad goed aanlegt dat dat uh, pad lang meegaat en als je dan die 50.000 euro uitsmeert over uh, 20 of 30 jaar, ik weet niet hoe lang zo'n pad mee zou kunnen gaan, misschien nog wel langer. Dan denk ik dat het een heel uh, acceptabele investering is en uh, ja, als ik het ook afzet tegen het plezier die heel veel mensen ervan kunnen hebben. Ja, denken wij van het CDA dat het uh, ja, heel verantwoord is. Mm -hmm. Ja, maar toch was dat uh, het grote struikelblok. Ja. Uh, inderdaad, klopt. Dat viel ons tegen. Ja, maar uh, het moet toch niet verrassend zijn in een tijd dat dat zelf subsidies van, van 2000 euro bijvoorbeeld uh, al sneuvelen. Ja, inderdaad, maar subsidies van 2000 euro zijn subsidies die wellicht elk jaar terugkomen. En, en ik gaf zojuist aan 50.000 euro uitgesmeerd over meerdere jaren. Dat dan het bedrag per jaar wat je daaraan kwijt bent, dat ook best meevalt. Als ik kijk ook naar doelstellingen die het college heeft geformuleerd bij het aantreden van nou wij willen inderdaad ook wat doen aan, aan oude verbindingen, wij willen wat doen aan extensieve recreatie. Dan zul je ook af en toe daar budget bij moeten aangeven. Je kunt niet zeggen van nou we stellen ons een hoop doelen en, uh, ja, ja. Ja. en, en we, gaan, uh, we gaan er trachten met 0 euro te doen. Je zult er soms ook geld voor vrij moeten maken. En, uh, ja, in die zin uh, ja, viel het mij wel tegen. Dat, uh, ja, maar relatief kleine subsidies, sneuvelen. Ik wil er toch even bij blijven stilstaan. Ik zie Monique knikken. Ik weet dat zij vanuit de EHBO uh, <laughs> uh, denkt. En, en ja, dat zijn ook kleine subsidies. En uh, ja, EABO bijvoorbeeld is basics, zou ik zeggen. Uh, ja. Terwijl het geld is dat basic. Voor sommige mensen wel. Ja, ik denk niet dat je het helemaal kan vergelijken. Ik vind het heel leuk en heel prettig dat je het noemt. <laughs> maar de EHBO is wat de subsidie betreft ook weer een heel ander hoofdstuk, denk ik. Nou kan ik zit ik niet namens de EHBO. Dus ik wil er niet te veel over uitweiden. Ik denk wel dat het voor de, als ik als scholenaar nu denk van, jee, 50.000 euro voor een pad, waarvan ik het jammer vind dat ik niet vooraf eerst uitleg heb gekregen. Nu ik jullie hoor praten, denk ik, ja, nou kan ik het veel beter snappen waarom je dat pad legt. Toen ik het in de krant las, dacht ik, even heel grof gezegd, en dan doe ik nu even, hoepel op, een, een, een schelpen pad voor 50.000, wat gaan we doen? Maar nu jullie uitleggen, begin ik al heel anders te denken. Dus volgens mij ben je verkeerd begonnen, had je eerst goede uitleg moeten geven aan de goornaren. En dan pas over het geld, want geld is gewoon een heel gevoelig onderwerp. En dan bij, denk ik persoonlijk, je gaat in de natuur rommelen. En dan heb je helaas twee mensen tegen je die ook een beetje met de natuur werken. En dan denk ik, waarom ga je in een prachtige natuur rommelen? Nou, dan, Wim, he, Wim heeft om, die zaak... Kijk, Netjes je moet. Kijk, je moet. Ja, je moet. Uh, kijk, je de natuurbescherming als hij, uh, een breed maatschappelijk draagvlak. Maar dan moet het ook voor mensen uh, toegankelijk en inzichtelijk maken. van waar ze eventueel financiën aan geven. of waarom dat die natuur zo belangrijk is. En ik denk mm -hmm. dat er een, uh, een behoorlijke groep mensen is. die. Uh, als je nou met dit weer ziet. Ik was toevallig vanmorgen bij de Bokkerijen verwerkt dan. Hè, uh, ja, ja. Hoeveel mensen daar eh, op de fiets maandag, rondkomen. Morgen. En ze hebben daar ook nu op een, een, een, een nieuwe fietspad gemaakt vanaf de richting Dunsdijk richting Dunsterdijk, richting Dat Wat ook verhard begrijp ik daar. Ja, dat is eh. ook een ook ja. Een, een harding, half, met een soort klei-schelpen. We hebben het natuurlijk over schelppad, maar we willen niet zeggen dat het schelpen worden. Hoor. Uiteindelijk dat kan ook stol oh. of iets en andere materiaal nog. Maar dat is natuurlijk toch een behoorlijke doelgroep. Uh, Benaderd die uh, daarvan kan genieten. En er worden natuurlijk steeds meer mensen, die, mensen worden steeds ouder. Je hebt voor, van die scootmobiel's die wordt 90 kilometer ver, niet hard, maar ver uh, weg kunnen rijden. Mm -hmm. die dingen. We hebben bijvoorbeeld ook nou bij de Vosrijders ook zo'n minder de pad aangelegd. Nou, daar wordt ook heel veel gebruik van gemaakt. Mm -hmm. En uh, ik sprak vorige week nog Monique de Beer in uh, Riel. En die kwam binnen het Riels laag door uh, gereden. Dat loopt nu ook geval weer koeien en de laatste tijd erg nat geweest. Die kan als minder verliet en bijna nergens niet meer heen. Dus wat dat betreft zou het mooi zijn om uh, proberen die doelgroep ook nog te benaderen. Mm -hmm. Maar dan moeten ze we dan wel in overleg met het gehandicapte platform nergens ook ja. inventarisatie kunnen doen van hoeveel gebruik ervan gemaakt. En, maar ik denk sowieso fietsers zullen, uh, zullen uh, er Er is een reactie ja. gekomen omdat om jij daar iets van zegt, Wim, uh, van het gehandicapte platform uh, uh, Er is een reactie gekomen naar het CDA of naar de raad. Die hebben aangegeven nou, dat ze enthousiast zijn. En blij zijn met het initiatief, initiatief. Uh, van het CDA. En uh, daar waren wij blij mee dat er in ieder geval vanuit uh, die groep, uh, het platform is toch uh, de belangenbehartiger ja. zeg maar, voor die mensen die toch uh, uh, op, een, op een moeilijkere manier zich moeten voorbewegen. En dat zij zeggen van nou wij vinden dit een goed initiatief en uh, ja, wij hopen dat het er komt. Uh -huh. en, en dat er komen geen protesten vanuit inderdaad dat geluid wat, wat jij uh, laat, laat horen Monique geen Nee, nee, maar nee, de maar de van natuur, die die die die zeggen de van uh, natuur Die, nee. die kritische kant zeggen van god de, de, de, je moet opletten dat je niet de, de kip mee de gouden eieren slaagt zeg maar want de, de, de rust en de stilte en dergelijke, maar ik denk bij zo'n minder valide pad, uh, dan niet zoveel afbraken hoor Zoals ik net zei, ik denk dat je, je kunt neer. Je kunt meer sturen, denk ik. Uh, ja, ja. Kip met de gouden eieren. Dan moet ik toch ook altijd uh, toch even denken aan het korhoen, Maar dat is zeker een verloren zaak. <lacht> oh, sorry dat ik daar zo op lag. <lacht> <lacht> <lacht> het heilige beest. <lacht> nou, ook... Uh, we hebben het nu op een laag pitje gezet. Uh, zoals we het nu de laatste jaren gedaan hebben, is geen succes met Die voos omdat ze we te weinig inprenting hebben. Dus daar, daar financieren we op die manier niet meer in. We blijven er wel mee bezig. We blijven niet ieder geval biotopen stellen met ook niet zozeer die er uh, alleen gaan profiteren, maar ook heel veel andere soorten. Iedereen denkt van, dat we alles doen alleen maar voor de korhuender. Maar die korhuender moeten zien eigenlijk als de vlag op het schip. Ja. Er zijn honden op andere soorten die mee profiteren van die maatregelen die we daar treffen. Maar, ook in het kader van de bezuinigingen, als je keuze moet maken, dan kunnen nu betere gelden, bijvoorbeeld voor toezicht of beheer, als je daar de haven een heel lekker maaltje voor schotelt, <laughs> Ja, is dus keuze maken. Ja, ja, ja. ja. ja. Dus we zitten op een laag, beetje We gaan kijken op een andere manier. En er lopen nog een paar projecten in Europa en op de Hoge Veluwe. En Salant zitten er daar nog. Hoe dat ze daarmee verder gaan en uh, de ervaring die ze daar hebben, die kunnen we dan straks misschien hier nog inzetten. Oh, ja. Dus de wens is er nog wel om een keer. Uh, Goed, daar hebben we ook de meteen over met meegenomen. E, uh, en mee wat worden nou die, die educatieve plannen van die, uh, die landgroeien, Wat moet, moet ik me daarbij voorstellen? Nou, hier ja, dichtbij zit dan uh, straks die nieuwe recreatieve poort. Ja. En van daaruit uh, worden ook allerlei uh, tochten en informatie. Ik ben hier ook niet in het bos geplaatst met akkers en daar willen ze ook bij de. Uh, want Goed Utrecht en op de hoeves. En met en wat gaan we bij de hoeves doen? Oh, daar komen streekproducten of zoiets. Ja, ze zijn dan bezig met projecten van de akker naar de bakker. Met de oude graan gewassen om meer strikproducten te produceren. En dan de kinderen daarmee scholen ook weer in een oud bakhuis die ze herbouwd hebben. de eigen broodjes neer kunnen gaan bakken. De scholen die moeten toch ook van alles en nog wat doen. Hè? Daar heb ik soms echt meelijden mee. Ook, ja, dit vind ik bijvoorbeeld een heel leuk initiatief. Maar dan ja. moeten ze weer op woensdag. <hums> en dan moeten ze weer broodjes bakken ja, met een bak. Dat is, oh. ja, is wel leuk. Maar nee, voor de kinder. kinderen Even, is het hartstikke als... uh, leuk, maar voor uh, de organisatie uh. van zo'n school. Maar dat is ook een beetje weten waar dat vandaan komt. Hè. Dat, dat, dat, dat, dat, dat een gepakt melk dat er niet uh, uit de fabriek komt, maar dat er gewoon uit de koe komt. komt. En dat ze weten dat er gewoon uh, graan op een akker staan, dat er uiteindelijk brood van gebakt. Want de meeste weten. Dat het helemaal. Maar ik heb even medelijden. Met de leraren. Ja, ja, ja. ja met zijn organisatie van zijn school. Want er, Daar is toch als er, er maar stelt, iets dan gebeurt, dan moet de school opdraven. Ik ja. ja. ze graag gaan meewerken. hoor. Dat is een leuk ja. Nou ja, Moeten we ga... nog één woord van afkeuring wijden aan de 2000 euro van de EMBO? Want ik vond nee. het ook belangrijk. Nee, ze zegt van niet. Nee, nee, nee ze dat, dat niet. wil zij niet. Volgens mij is er uiteindelijk een amendement uh, geweest die ja, toch uh, ervoor nog... gezorgd heeft dat de EHBO uh, toch meer of meer de subsidies die ze had, heeft behouden. Oh, dan is... dat is... Dus, dat uh, stuk is nog niet afgewerkt. Oh nee, dus maar ik toen zo, zo nee, inderdaad, want dat ook... je wel bij de wieleronde moet gaan staan om een kapotte knie te verbinden, maar je krijgt niks meer. Ja, ja. Nee, inderdaad, EHBO zat daar inderdaad. Discussie toch een beetje lastig in, omdat inderdaad, een in JBO toch een beetje een andere club is als, als veel ja. andere. Ja. ja de JBO ja. heeft toch een heel andere functie. Een andere functie. Nou, ook een ja. maatschappelijk en maatschappelijk, precies. Ja, ja, maar even. ik wil niet uh, onderstrepen, of ik wil uh, onderstrepen dat ook voor een muziekvereniging en ook voor een toneelvereniging elke subsidie belangrijk is. Ik bedoel, iedereen heeft dat ook een maatschappelijke functie. En ook een zangvereniging zorgt dat mensen. Ja in een vereniging zitten en niet eenzaam zitten. Dus ik, kan, ik wil niemand wegstreken. Nee, ik denk dat, dat voor iedereen die subsidie bedoeling. wegvalt, wel, vervelend is. Maar bij jullie komt er waarschijnlijk nog een pleister op de wonden dan. Uh, waarschijnlijk. Goed, Wordt goed, goed, goed, veel, goed, goed. Goed, We zullen een klein hier. muziekje ja, en ja, dan gaan goed. we naar de mooi. Okay, ja. heel... Eerst muziekje. Wij krijgen een muziekje van Chet Brieker. Let's get lost, let them send out alarms And though they'll think us rather rude Let's tell the world we're in that crazy mood Let's defrost in a romantic mist Let's get crossed off everybody's list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 mist let's get crossed off everybody's list to celebrate this night we found each other mm, let's get lost oh let's get lost Te huren, denk, hè? Ja, ik ken hem wel, ik. Ja, ja Goldse kringen. Tijdens het muziekje hebben we het nog over een theehuis gehad. en Een, een, een, een vurige wens <laughs> van Els. vervallen In het vervallen boerderijtje van de baron. Maar ja, het komt er nooit, volgens mij. Maar een trappist ook wel lekker zin. Een trappist, trappist, niet en Niet alleen thee te zijn hoor, maar nee, nee, nee. ook een trappist. En een trappist. Nu gaan we verder met uh, Monique en Theo van Amersfoort. Met een camping, een minicamping, het Paradeske zijn dat plannen of zijn die, uh, staat, staat er al een tent? Nee, dat is dus meer als een plan, maar de tent staat er nog niet. Dus, uh, we zitten er tussenin. We zijn het terrein aan het herindelen. En uh, de bouw begint nu uit de grond te komen. Verderingen zijn gestopt, muren zijn ze aan het messelen. Dus met een uh, ja, klein halfjaartje moet het allemaal uh, gereed zijn. Oh, maar wacht, bij tent en camping denk ik niet aan funderingen. En aan, ja, uh... maar mensen willen ook douchen uh, en zich wassen. En ze willen een toilet. En dus daar moeten er toch wel wat dingen gebeuren. Ah ja, ja, ja. het sanitair, je ja. Ja. was. En uh, dat is onderweg? Ja, de, de vergunningen zijn in het voorjaar verleend. En uh, we zijn na de bouwvak begonnen met uh, de activiteiten. En dat moet allemaal ja, binnen nu een paar maanden rond zijn. We willen graag met het nieuwe seizoen in uh, maart 2012 kunnen openen. In maart begint het uh, kampeerseizoen? Ja. Dan kunnen de eerste ja, dan de eerste gasten komen. Gasten komen. En uh, Het is een minicamping. Is dat een wettelijke term? Of, of uh, ja, ja. Ja, betekent dat uh, zoveel kunnen er staan. Ja, voor een minicamping is een, uh, een pas vergunningsstelsel voor, waar uh, wat makkelijker verleend kan worden als een gewone camping. Maar er zijn er inderdaad, uh, richtlijnen voor, je mag maximaal 15 plaatsen, bijvoorbeeld, dat is een van de hoofdrichtlijnen. Die mag niet groter dan 15 plaatsen. Plaatsen, ja. En dan maakt het niet uit of het een tent is of een, een, een caravan. Of... Nee, nee. het moet allemaal tijdelijk zijn. Dus je mag niet volledige jaren iemand er laten staan of zo. Dus het moeten tijdelijk uh, huurders zijn of gebruikers zijn. Ja. Zetten jullie er dan zelf bijvoorbeeld ook een caravan neer? Nee. nee. Jullie zetten er zelf niks neer? Nee. Ja, de douches begrijp ik nou net. Ja, nee, precies. Het, het, het probleem was een beetje dat we met, ook met, ook met de veiligheid met het bedrijf zaten. Met, uh, we hebben het terrein uh, wat we hebben in twee gedeeltes verdeeld nu. Ja, want je bent een tuinier, je bent een tuinder. Ja, we hebben een hoveniersbedrijf. In het verleden hadden we daar een uh, stukje kwekerij en een uh, verkoop van tuinplanten bij. Maar dat lag al jaren stil, dat stuk werd niet gebruikt. En ja, dat lag maar te liggen. En dat vonden wij wel heel erg jammer. Ja. En die hebben we dus het, het terrein op de ene helft uh, het hoge dierenbedrijf geconcentreerd. Ook met een stukje nieuwbouw. Waardoor het tot 6.000 uh, vierkante meter vrij kwam. En daar is, wordt nu dus de minicamping op aangelegd. Op 6.000 vierkante meter? Ja. Oh, dat is toch wel een mooie... Dat is toch een lab? Dat is Tom best een flinke stuk. Maar goed, daar zit, je hebt uh, bekeer gelegenheid nodig. Je wilt die mensen wat bieden. Dus we hebben een leuk uh, dierenwijtje aangelegd. En uh, we willen mensen ook ruime plaatsen bieden, we willen uh, een beetje riante plaats hebben. En dan denk je toch tegenwoordig aan uh, 125 tot 150 vierkante meter per staplaats. En goed, dan moet er ruimte zijn voor een speeltoesteltje voor kinderen of zo, dus ja, je hebt dat toch wel nodig. Ja, ja niet zo dat je je hand uit je tent steekt en de ander nee. bij zijn nek hangen, nee, dat is en, zo niet. Nee, en dan wil het wat, wat, wat lekker in het groen leggen, dus, dus langs de Turnhoutse baan is er een uh, geluidswalletje gemaakt met nieuwe beplanting. Ook aan de Popkelsse weg wordt er groen aangeplant, dat de parkeerplaatsen niet zo direct aan de straat liggen, dat het allemaal een beetje in het groen ligt. Nou, dat is natuurlijk wel allemaal ruimte die je nodig hebt. Ja, ik hoorde net iets van er wordt een fundament voor een muur. Wat, wat voor een muur? Nee, fundamenten voor de sanitaire gebouwen. Ja, ja, ja. maar ik dacht ja. dat ik daarvoor het woord muur hoorde. Nee, voor, maar nee, nee. dat heb ik dan verkeerd nee. verstaan. Nee, nee. Maar de fundatie is gestort en ze hebben dat opgemetseld. En we zitten nu net een beetje aan het meiveld. Dus we zijn uit de grond uit, zeg maar. Dus nu ga je in het veld dadelijk wat zien gebeuren. Mm. Ja. En hoeveel, hoeveel wc's en douches komen er dan? Uh, we hebben daar ook vier douches en vier toiletten en wat wastafels en dat is op basis van 15 uh, te verwachten staarplaatsen, is dat uh, ja, ruim boven de norm. Ja. ja. Oh, daar zijn ook allemaal. Bestaan. Er zijn allemaal richtlijnen voor en we willen uh, in principe ook bij de VKBO aansluiten wat de grootste organisatie is voor minicampings en uh, die stellen minimums en, en dan zouden uh, zou drie toiletten en drie douches zou, uh, in hun ogen zou dan een minimum zijn. Maar jullie hebben er meer. Wij hebben er dus mm. meer. Ja. ja. Ja. En kunnen mensen daar ook hun televisie aansluiten? Ik vraag televisie maar is een door, problemen. want het ja, is nee, dat mag, worden dat overal. Nee, televisie is een beetje een probleem, omdat uh, ja, we zitten gewoon ook in het buitengebied van Goorland waar uh, geen uh, nutvoorzieningen liggen, dus wat dat betreft is dat moeilijk. Internet is tegenwoordig wel makkelijker en vinden mensen vaak nog net zo belangrijk. Ik heb eerder het idee dat mensen internet nog ja. belangrijker ja. vinden ja, tegenwoordig ja, daar dan, dan, dan ik televisie. daar ja, heb ik op ingezet. Dat zeggen nou, in, ik denk dat internet een belangrijke punt is en dat is ook technisch wat makkelijker te realiseren. En daarnaast krijgt iedere staartplaats zijn eigen watervoorziening, zijn eigen rioolvoorziening. En uh, dus uh, ja, de mensen kunnen zich vrijwel op hun, hun plaats allemaal voorzien. Dus uh, vroeger had je zeg maar, op, een, op een trein ergens één centrale kraan, en dus moest iedereen met zijn kannetje mm. naartoe. Nou, dat hebben we natuurlijk dus allemaal per plaats verzorgd. Dat, uh, we wilden best een beetje, uh, ja, zeg maar, wat, wat hoog in de markt gezitten met, met, met ja, luxe of zorg. Dus in gemak. Ja. ja, luxe gemak. Ja. Ja, Zijn ja. jullie de eerste minicamping voor Goren? Nee, we hebben al jaren uh, Brehees. Ja, Brehees kan ja, ik dat is, -camping. Maar is dat meer een, een groepsaccommodatie? Dat is, is minicamping en daarna ja, mini heeft je groepsaccommodatie. Uh, okay. ja, maar heeft geen minimaal, ja, is een camping. Dat, dat is een camping, die ja, is wat Er Daar ja. mogen ja. meer dan 15 mensen staan. Ah, okay. En die heeft inderdaad ook groepsaccommodatie en die heeft wat ruimtes te huur. Dus uh, die is veel, veel uit, groter en veel uitgebreider, zeg maar. Maar dat wilden we ook juist zelf niet, want we hebben zelf het Hoveniersbedrijf nog met enkele mensen in dienst. Dus dat blijft de komende jaren ook het hoofditem, zeg maar, wat, wat Theo betreft. Dus je hebt en je aandacht te verdelen over het Hoveniersbedrijf, ja. maar ook de camping. Je doet het er echt bij? Ja. Ja, nou, we doen het er niet zozeer bij van dan kijken we wel, we willen er wel 100% voor gaan. Maar het is wel de bedoeling om ooit stoppen met het Hoveniersbedrijf waarschijnlijk. We willen er heel graag blijven wonen op dat terrein. Prachtige hoek om te zitten. Ja. Zoals ik al zei, wij noemden het zelf altijd al ons paradijsje daar zo'n beetje. Dus vandaar ook die naam van die camping. Ja, ja want ik vroeg me af of dat ook nog uh, paradijs... Er is hier in deze streek iets met paradijs, hè? Nou, vroeger, ik heb het opgezocht uh, in uh, de archieven. Vroeger liep er tussen Breda en Hilverenbeken een weg... waar de boeren met land en kar, met karren overheen gingen om handel te drijven. Ja. En op Gorob over het, maar misschien op deze manier mij dan aan kan vullen, stond vroeger een herbergje en daar heette het Paradijs. Het Paradijs. Dat is tegenover de laan van als je dan Gorob uh, of de Nieuwe Hoef. rijdt. Ja. De Nieuwe Hoef. Alleen De Nieuwe is... part uh, ja. die oud met die boerderij en dan je die beukenlaan en als je dan ja. naar rechts kijkt, dan is nog lindes, ja. in een vierkant, uh, en dan, dan kunnen we aan de binnenkant zien, die zijn helemaal verbrand. Ja, dat is voor de boven, nummer, En daar heeft vroeger het paradijs gestanden. En dan is nee. over 1600 ja. nog, wat geloof ik, ja, de 1670. Paulus, eeuw. dacht ik, dus. Paul Paulus ja. met O.U. Die heeft er gewoond. En de Gropius Becanus had uh, aangetoond dat daar uh, de, de die, die oertaal, uh, die woonde daar. En die ja. had ook aangetoond dat het, uh, dat, uh, de, het paradijs ah, daar Eva. gelegen had. En dat de armen en Eva. Ja, daar Dat ik een hondverstel geweest Het uithangbord van de café, daar hangt nog op, Gorblij, op de Nieuwhoef uh, binnen. Ja. Ah, ja. En uh, daar op de hoek, daar staat dus een nieuw huisje. Daar zat vroeger uh, Stan van Dijk te wonen. Dat huisje is een keer afgebrand. Hm. En toen is er een rol op uh, spulde het bos ingegooid en daar lag daar bord bij. En dat is toen Hans de Haring uh, meegenomen. Hans de Haring heeft dat uh, daarin. En de... heeft die heeft op laten knappen door iemand in Hilverenbeek. En ja. die heeft het weer helemaal mooi. Uh, ja. ja. Toen is zijn huis weer afgebrand, geloof ik. En toen is dat bord nog alsnog bewaard gebleven. Ja. Dus ja, er zit heel veel geluk om dat bord. Maar <laughs> omdat wij ons terrein ook altijd. We hadden zoiets van: heet het de lei, gaan we de camping, hoe gaan we het noemen? Het is leuk om iets uit de streek te pakken ja. als herkenning. Uh, eerst wilden wij het ook op zijn goals graag uh, houden. Uh, er werd toen gezegd, van dat is niet slim... want iemand uit Groningen die weet dan niet waar je het over hebt. Nee. Ja, dat denk ik ook als ik in Friesland op de camping ga zitten... denk ik ook, hoe heet het nou? Dus we wilden het toch graag op zijn goals uitspreken. Toen zijn we aan het zoeken gegaan inderdaad. Uh, Boskunst, wat moet het allemaal zijn... Toen kwam ik inderdaad dat stukje tegen over die herberg. En nogmaals, omdat wij het zelf eigenlijk ons terrein echt een paradijsjes vinden. Als wij s morgens in bed liggen en de gardijnen gaan open en de vogeltjes op de poppels weg, het zijn er echt heel veel. Ja, dan, dan kan je gewoon niet anders dan, dan genieten. Dan moet je het wel het paradijsje ja, dan moet je horen. Nee. Ja, ja. Dat is gewoon je paradijsje. Ja. En die combinatie hadden wij zoiets van, nou dan noemen we het paradijs. Ja. Ja, dat is heel ja. leuk. Ja. Maar omdat je, ik heb zelf... nooit ooit van een hemel dat paradijs zelf. Goed helemaal naar het paradijs. Van, uh, uh, dan starten we bij Gefedenhemel in heel van Beek. Ja. En dan binnen deur lopen ze mooi naar het paradijs. is ja. ja. ja. ja. dus maar een korte weg. He. Ja. Helemaal naar je het leuk, paradijs, ga je leuk misschien een mooie ja. route van ja. maken. <laughs> Mensen. Theo komt wel uit school. Ik ben zelf niet uit school. Dus toen was het de discussie van hoe moeten we het dan schrijven. En toen ben ik gewoon heel brutaal geweest. Dan heb ik jouw uh, jo, uh, chef Hoogendoren chef mm, een mailtje gestuurd. Maar Chef, jij weet zoveel ja. van de Gronse taal. Help mij eens. Ja hoe schrijf je het paradijsje op zijn goals? En toen mailde hij mij terug... dat kan maar op één manier... en dat is het paradijsje. En zonder dat je het wist... heeft hij de naam van ons camping gekregen. <laughs> dus ik moet hem nog even voor bedanken... als ik hem tegenkom. Ja, ja, ja. Maar vandaar dat het het paradijsje heet. Mm -hmm. En het uh, klinkt ook heel goed... en we hebben er geen spijt van. Klinkt het klinkt goed, goed. En nee, het, het is een beetje het thema van, van dat gebied. Dus het is een perfecte naam. Ja. Ja. En in Groningen... moeten ze toch begrijpen wat daar staat... Als ze, dat, als ze dat lezen of als ze het horen. Dan ja, je dat je je. jouw zus in Groningen. Die versta ja, je wel. Dan nodig je ze no. graag uit ons te komen kijken. Die zijn in ieder geval altijd een soort gadeisje of zo. <laughs> nee, nee. <laughs> ze, ze wonen wel ver weg, maar ze zijn niet achterlijk. <laughs> denken niet dat het paradijsje een radijsje is. Maar waar kom jij dan vandaan? Je zegt zo, ik kom niet ik uit Ik kom school. zelf uit Tilburg, uh, oh, Fatima. Ja. Maar dus, dat is uh, allemaal vlakbij. Ja, dat, uh, maar ik ben geen gozer, dus wat nee. dat betreft, ja, dan en mis je word, niet uit. Want... Krijg jij dan een beetje een hoofdtaak ja, om uh, de dat's, camping dat's... te doen? Ja, doe het natuurlijk samen, maar krijg ja, jij dan heel de hoofdtaak? Kijk, in principe denk ik dat ik uh, makkelijker met mensen klets als Theo. Theo praat met mensen, ik klets graag met mensen. Ik <laughs> uh, Mooi verschil, ja. Ja, dat is een groot verschil, mm. denk ik. Uh, en, en ik vind het leuk om in mensen om te gaan. Uh, maar ik kan natuurlijk niet alleen. Als er een caravan aankomt, uh, die gaan we zelf op zijn plaats zetten. Dus, ik denk dat ik wel slim ben om te zeggen: van daar heb ik Theo's hulp ook voor nodig. Dat kan ik niet allemaal in mijn eentje. Dat ga ik ook nee. niet doen in mijn eentje. Nee. Maar net als ik zeg net, als ik Theo in het verleden geholpen heb in zijn Hoveniersbedrijf, denk ik dat Theo ook uh, andersom mij gaat helpen op een oh. camping. Maar uiteindelijk ja. gaan we het samen doen. Dus, uh, we zullen, we zullen het natuurlijk gewoon met tweeën doen. En, uh, alleen... Ja, mijn aandacht zou voorlopig toch overdag vooral naar het, maar het bedrijf moeten blijven gaan, Duurlijk. want dat is natuurlijk toch onze bron van inkomsten. Ja. Ja. Nee, dat lijkt ja. me logisch. Dus de dagelijkse romslomp van zo'n minicamping zal vooral bij me niet liggen. Ja. En uh, ja, de, de wat rare dingen of moeilijkere dingen of zwaardere dingen, ja goed, dat zal ik dan in avond en weekenden mee op moeten vangen. Ja. Maar mijn aardig zal overdag voorlopig naar mijn, naar mijn werk uit moeten gaan. Het ja, is een half jaar ja. denk ik het seizoen. Hè? Maart, ja, uh, 7 maart, oktober, zeven maanden, eind 7 oktober. oktober. Eind ja. oktober ja. Ja. En dan willen we ook dat echt het terrein leeg is. Want dan gaan we ook het onderhoud weer doen natuurlijk aan het groen en aan de beplanting. want dat willen we zeker ook bijhouden. We willen ook het, ja, het hoveniers met de beplanting en het groen ook echt op de camping een beetje terug laten komen. Nou ja. We gaan ook uh, wat afscheidingen zetten tussen alle, camp alle caravans met een uh, aantal bomen. We hebben de plaatsen ook niet een nummer gegeven, maar een naam van een boom. Populier of wat? Populier, Els, Beuk, hmm. noem maar op. En bij die plaats komt dus ook een populier, een Els of een Beuk te staan. En in de toekomst doen we er inderdaad ook een naamplaatje. Dus wellicht dan ook de... Schoon een keer langs kunnen laten komen. Oh ja, ja, die is goed zeg. Bij de beuk ja. is van beukhout, bij de populiers van Populieren. Ja, dat zoiets. Dat oh, was ja. goed ja. aan een beuk. Nee, ja. uh, Maakt er een onderwijsproject ja, van. Ja, maar weer een onderwijsproject, ja. jongens. Houdt ja. niet op. Nee, maar we willen het wel graag een beetje ja, rustig houden, zeg maar... Uh, net als Theo zegt, we hebben ook de turn baan dat was in ons hoofd het enigste moeilijke want daar komt ook verkeer yeah, uh, en dat wordt, dat dus dat willen we met geluid en met bomen dat hebben we ook allemaal al aangeplant te proberen uh, te weerhouden en dat is het enige waar ik, waar ik me persoonlijk een beetje zorgen om maak van zouden de mensen daar last van hebben dus er komt geen golfslagbad of een grote tennisbaan nee, nee, nee golfslagbaat nee, nee. liever niet, want ik ben wat angstig voor water dus. okay. <laughs> nee. hebben jullie eigenlijk uh, <laughs> iets laten onderzoeken of hebben jullie dat zelf gedaan of er behoefte is aan Zoveel plaatsen. Daar is uh, een tijd terug een onderzoek geweest. Ja. We, hebben, we hebben een beetje meegevaren... op het uh, initiatief van de gemeente... die dus ook het recreatiegebeuren uh, willen promoten in Goorlen. En uh, ook daar lagen al wat onderzoeken van... Uh, God, er is zoveel te doen eigenlijk hier. En waarom hebben wij geen hotel? Waarom hebben we geen back and breakfast? first? first? En, en, goed, en waarom hebben we geen minicampings? En, en, en een beetje op dat verhaal... zijn we een beetje meegaan En we hadden zelf al voorheen... onderzoeken laten doen van... Is het, is het haalbaar? Krijgen we, ja. krijgen we vergunningen rond. Ja, maar ja, is ja het dat is natuurlijk. Maar is het ook haalbaar in de zin van de van ja, wij denken wel dat het leuk is en dat mensen hier veel te zien hebben, maar is dat ook zo? Want het is toch dan, een investering. Dan, ja, ja dat, dat loopt behoorlijk uit de hand, als ik het eerlijk mag zeggen. Maar eh, het, is, het is wel zodanig onderzocht dat ze zeggen... nou voorlopig, we willen ons eigen richten op, op 45-50-plussers. En dat is nog steeds een groot groeiende groep en ook een groep die ook nog steeds best veel kan en wil. Dus uh, die behoefte is er duidelijk aanwezig. Die is er wel? Ja. Nou, en de relatie met de recreatieve poort is er ook. Het ligt vlakbij. Ja. Nou, ik denk dat als wij het in ons eentje zouden moeten doen hier gehol, uh, lukt het ons nee, natuurlijk ook niet. Kijk. En uh, we hebben goede contacten met de mensen van Brehees. De, we genieten een beetje van hun ervaring. We maken gebruik van hun ervaringen en tips. Uh, we hebben een goede verstandhouding samen. Ja. Nou, zo'n recreatieve poort. Eventueel zo'n schelpenpad. Uh, activiteiten binnen de gemeente op recreatiegebied. Ja, we moeten het met z'n allen samen uh, gaan doen. Ja, ja al die dingen samen, die, die maken dat waarschijnlijk tot, tot een succes, ja, als je maar, het alleen zou moeten maar, doen dan. Nee, alleen kun je het natuurlijk nooit redden. Je hebt nee. daar gewoon uh, meerdere mensen met nodig die een beetje hetzelfde doel nastreven en dan kun je het samen kun je het wel voor elkaar mm. krijgen. Ja. Ja. Ik was een tijdje geleden bij een collega van mij, die man heeft een camping bij Delft, hè. En die vertelden dat was nu een beetje een hoos aan het worden voor ouderen. Daarom denk ik aan dat je 40, 50 en ouder. Zij je niet, maar dat zeg ik dan al. Maar daar kwamen ook een heel aantal mensen. Voor twee, drie dagen of zo. En die zetten daar hun camping neer of huurden iets. Kon konden ook iets huren. Dat mm -hmm. ze hem niet zelf mee hoefden te brengen. En die gingen daar fijn, want het lag mooi buiten wandelen. Maar die gingen ook allemaal uitstapjes maken... Naar Den Haag en naar Rotterdam. Ja. Gewoon, die gingen een museum bezoeken. Want die denken, ja zitten we in zo'n stad, kun je ook toen niet kwijt. Allemaal ja, druk aan je hoofd. Ja. Nou, hier hebben we een prachtig textielmuseum. We hebben een prachtig de Pont, Het mooiste, een van de twaalf mooiste musea van de wereld. Particuliere, moet ik er wel bij zeggen. Particuliere musea van de wereld. Stond pas een groot stuk in de krant van ja. Dus ik dacht, goh, dat zou ik nou nooit gedacht hebben. Maar zij zeiden, ja. dat komt helemaal een beetje in opkomst. Niet in, de, in augustus, maar zo wel in juni. Ja, ja. Mei, juni. Dat mensen dus naast dat ze buiten zijn... ook iets cultureels gaan doen. Want dan zitten ze lekker rustig. En ze zijn er zo. Ja. En dat zeiden ze vanuit Delft, in Den Haag en weet ik wat. En hier ben je zo in Tilburg ja. bij dingen. vond ik zo grappig om te ontdekken. Een voorbeeldje. Als je met kinderen naar de Efteling wil je bent een dag, minstens een dag kwijt op de Efteling... dan heb je het eigenlijk nog niet eens allemaal gezien. Oh nee, zeker. Een hotel is heel erg kostbaar... Van ons uit stelt Effeling Efteling niks voor. Ben je met een half uur, kan je bij wijze van spreken nog met de bus naartoe. Ja. Uh, Bobbejaanland, Idemdito, is 32 kilometer. Uh, ja. Dat stelt niks voor vanuit om negen uur s morgens vertrekken vanaf de camping. Beeksebergen. Er zijn me, best veel dingen te doen. He. Ik verbaas ja. me nog steeds wat ik in onze omgeving ik denk van... Ik heb het zelf nooit geweten dat het er zat. Beek heeft sowieso zeven leuke... Uh, museaatjes, zo voor gewoon middag hè? de Doktermusea, uh, noem maar op, het uh, keurmuseum, ja, De Roos, ...educatief of niet-educatief... ...er zijn gewoon heel veel leuke dingen leuke om te, dingen te doen. doen ja. Ja. nou, Het viel mij toen op, want daar had ik nooit aan gedacht... ...dat iemand daarom op een camping zit. Ja. Ja. Maar kennelijk is dat een ja. nieuwe ontwikkeling. Ja. ja, dat vond ik heel leuk om te horen. zien uitvalsbasis. En misschien ja. hebben jullie daar ook allemaal... ...als je al die dingen al hebt opgezocht, ...zet je die allemaal op je site. Je kunt van ons uit naar ja, er staan heel veel de deal, Efteling maar... op. En ja, de ja we hebben wat. Maar uh... heel simpel, kijk mensen... ...de 40-plusser vindt het heel fijn een dagje... Ja. Uh, termen 2000, ik noem maar iets in Limburg. Oh, ook... Hoeft helemaal niet. 0,3 kilometer van onze camping ligt Terme termen. Ja. Prachtig. Ja. Kijk, en dat, dat nu gaan je ogen natuurlijk ook steeds meer naar die krant. van wat kan ik als tip meegeven aan degene die bij ons ja. komt logeren. Dus je gaat ook steeds meer die dingen verzamelen in de map stoppen. Jullie hebben ook al een site. Wij ja. hebben een site, oh, ja, ja. Daar kan je het ook opzetten. Wacht Bovendien zou ik ja. zeggen, als je, als je al in het paradijs bent, hoef je ook niet meer weg. Hè? Nee. Kijk, dat is lekker. Dat je een beetje je niet meer de weg? Als nee, maar volgende dag regent in het paradijs, kan ik me voorstellen dat ik een keer een alternatief vind. Oh, het ja, je je je in, lekker in de sauna. Het regent in ja, het paradijs. Er zijn natuurlijk heel veel minicampings geweest de afgelopen maanden, want wij fietsen zelf ook heel graag. En juist dan ga ik kijken hoe heeft een andere camping het. Voor elkaar of wat zou ik ja. er nou net niet willen of wel willen. Kijken, zeg. Maar dan zijn het vooral ook de dingetjes: gewoon van tot tien uur ontbijtje, lees je de krant en dan pak je de fiets en je bent weg tot vier uur smiddag. Mm. Ja. En als je nu zegt van hé, hey, ik uh, heb nog boodschappen nodig, nou super de boel Albert Heijn, is best te doen. Dat is een kilometer of anderhalf. De hovel is. Je kan er een verschillende meningen over hebben, maar voor iemand die vreemd binnenkomt, zeg je: het is een mooi winkelcentrum, er kan Leuk, heel veel leuke dingen teraasjes. vinden. Leuke terrasjes. Dus er zijn best wel mogelijkheden ja. voor de mensen. En jullie hebben je de afgelopen zomer geen zorgen gemaakt over het weer? Eh. Uh, ja. was het slechtst slechtste van de eeuw. Het slechtste van de eeuw. Dus nou gaat het beter. alleen maar goed. Maar we moeten eruit, nou, ben, we, we moeten, moeten eruit, hebben we nog maar een minuutje om af te kondigen en om te danken. Monique en Theo van Amelsvoort van het Paradeske Minicamping aan de Weg danken we voor hun bijdrage aan deze Goldse Kringen. Corné de Rooij, CDA-raadslid voor het initiatief Het Schelpenpad. Wim de Jong van Brabantse Landschap die het initiatief ondersteunt. Dit waren onze gasten. Dit was Goldse Kringen, bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.